Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten is de herdenking begonnen... van de Amerikaanse soldaten die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Koning Willem-Alexander legt een krans... en de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra houdt een toespraak. Vanwege de coronamaatregelen is er dit jaar geen publiek. Op het Limburgse ereveld liggen 8300 Amerikaanse militairen begraven. Het officiële dodental als gevolg van het coronavirus is toegenomen met 11, meldt het RIVM. Gisteren kwamen er 23 sterfgevallen bij. Het totale aantal coronapatiënten dat is overleden staat nu op 5822. In werkelijkheid zijn het er veel meer omdat niet iedereen is getest. Verder zijn er 13 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Gisteren waren dat er 10. In Hongkong zijn 120 mensen aangehouden bij een protest tegen een nieuwe Chinese wet. Duizenden mensen waren de straat opgegaan voor de demonstratie. Betogers bekogen de agenten met onder meer stenen. De politie zette traangas en een waterkanon in. De nieuwe wet verbiedt in Hongkong het streven naar afscheiding van China, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten. De wet wordt de komende week zo goed als zeker aangenomen door het Chinese Volkscongres. En in Jeruzalem is het proces begonnen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Hij staat terecht voor onder meer fraude en omkoping. Netanyahu is er vandaag bij in de rechtszaal. Hij wilde eerst niet komen, onder meer omdat het volgens hem moeilijk is om afstand te houden van zijn lijfwachten. Maar de rechter eiste dat hij aanwezig zou zijn. De zaak had eigenlijk al in maart moeten beginnen, maar werd vanwege de coronamaatregelen uitgesteld. De 70-jarige premier zegt dat hij onschuldig is. Hij spreekt van een heksenjacht. En dan het weer, het is wisselend bewolkt, soms wat regen of motregen. In het noorden wordt het 14 graden, in het zuiden kan het 17 graden zijn. Vanavond verdwijnt de regen, maar blijft het bewolkt. Morgen zon en stapelwolken, het blijft droog. Het wordt 17 graden aan zee en 21 graden in het binnenland. De... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De N99, Den Helder Den Oever... die is de hoogte van Annapollona in beide richtingen dicht door technische problemen. Omrijden kan via de route U77 of U78. En tot zover de verkeersinformatie. Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is, keren we om. Weer sporten. Alleen wel op anderhalve meter. Er samen weer goed uitzien. Maar met klachten blijf je thuis...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 die, die gaat een beetje hetzelfde tijdslijn volgen van, van het interview met Rob Smits. Wat heeft hij gedaan en wat had hij verwacht, hoe de zaak zich zouden ontwikkelen. Had hij ook verwacht dat het zo lang ging duren. Ik heb hem trouwens, dat die Ron Brouwer, heel vaak proberen te bellen. En uh, dat, uh, dat ging maar niet. En er hebben op een gegeven moment zelfs een antwoordapparaat ingesproken. En... Uh,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 op de Samford Radio. En dan uh, met name op de zaterdag en zondagmiddag tussen 2 en 5 met uh, Albert Jan en met mijzelf natuurlijk. En vanmiddag hebben we een horeca-uurtje. Ja, dat is wel gezellig uh, Albert Jan dat heb je goed geregeld. Om uh, drie uur uh, gewoon even vanaf drie uur uh, de kroeg in.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 Oh, dat kunnen we samen wel even doen dan. Even ja. Maar zoals, uh, zoals het er nu voor staat... Uh, uh, is het 1 juni uh, mag, mag je open. Laten ja, mag je we, open, ja. ja. ja en, klopt. En uh, wat zijn dan de, de, de richtlijnen... waar je je als uh, horeca aan moet houden? Nou, die zijn heel erg streng. Echt heel erg streng. Dus een, uh, de oude de kroeg is voorlopig... Even, even niet meer van toepassing. Laten we daar maar op houden.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 Ja, nou komt uh, steeds meer in het nieuws dat uh, buiten gewoon een stuk uh, veiliger is uh, dan, uh, dan binnen. En ja. dan om uh, meer mensen bij uh, de cafés uh, te kunnen toestaan... is het misschien ook handig om een uh, uitbreiding te krijgen van het terras bijvoorbeeld. Is daarover ja. gesproken met de gemeente? Nee, daar dus zijn we heel druk mee bezig. En er zijn de eerste tekeningen zullen waarschijnlijk deze week al binnenkomen... om uh, in ieder geval regelmatig de halte af te sluiten of gedeeltelijk af te sluiten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 Nee, maar je kan bijvoorbeeld ook... Voor de retail is het natuurlijk ook belangrijk dat ze in ieder geval overdag bereikbaar zijn. Dus ik kan je ook voorstellen dat s'avonds de weg afgesloten wordt. Ja, klopt. Maar ja, het gaat niet heel makkelijk, op. Als dat zo zou kunnen, dan zitten er nog behoorlijk wat regeltjes aan vast, zeg maar. Ja, want als het dan wat slechter weer zou zijn... en je zou zeg maar een feesttent over de haltestraten heen zetten... is dat dan ook terras gewoon nog... Ja, als, als de straat afgesloten is, ja, waarom niet? natuurlijk ja. Zoals weer, onze weerman zegt, klein parapluutje meenemen. Zowid, ja, ja. <laughs> uh, ik... ja. Rest mij nog één uh, vraag. Uh, hoe laat uh, uh, 1 juni? Ja, we mogen om 12 uur, hè. Dus ik denk dat we dat maar gewoon gaan doen dan. No. Dan, uh, wil je, willen jullie alvast een reserveren? Ja, doe maar voor twee. Ja. Die staat erop, uh, want daarna moeten we naar Lauw en Hardy. Ja, ja. De eerste reservering is genoteerd. Heel goed. Okay. Uh, wil jij nog iets kwijt aan, aan je gasten? Uh, Heb ik iets vergeten te vragen? Nee, ja, uh, uh, wat, wat, wat zou ik kwijt willen? Uh,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 Twee plekken zijn al gereserveerd. <laughs> en, en, en dan nog twee uur in een Ja, heel goed. Ze ja, ja, zodat we uh, gaan we nog uh, praten met uh, Ron Drouwer. Van Laurel en Hardy, een caféuurtje. De die Perserine bent en hey, ga je mee naar Zandvoort aan de zee? En dan zijn de cafés vanaf 1 juni weer open, maar het wordt wel anders dan uh, daarvoor. Dus Klopt, het is al heel lang duren voordat het weer, tenminste dat proef ik een beetje uit de woorden. Uiteraard, van, uh, maar we moeten, moeten ook rekening houden met, uh, met uh, de situatie op dit moment, uh, Albert-Jan. Klopt. 60 jaar Veronica vandaag.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 Is het is tijd geworden om afscheid te nemen. Een periode wordt afgesloten. En ik kinderen, dat gevoel uh, wel over uh, ja, Dit was uh, Veronica, inderdaad, vandaag 60 jaar. Wat uh, gelukkig bestaat ze nog. En je dans, like Zizi's, je armband. Je kousen zijn allemaal door Balma. En er zijn diamonds en pearls in je haar. Oh yes, there are. You Je in een fancy apartment. Op de boulevard Saint-Michel.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 als eerste hoor je een mooi fragment over 60 jaar Veronica. Althans, in het kader van 60 jaar Veronica. Vandaag 60 jaar, vandaar ook gedraaid op de Zandvoortse Radio. En aan het begin van die programma, meldoort al: je kan vandaag verzoekplaat aanvragen via de WhatsApp. En we hebben een hele lijst met bezoekplaten. En die plaat die we net draaiden van Pieter Sarstedt, die draaiden we speciaal voor Marco. En we gaan nog door hoor, tot aan 5 uur. Zandvoort op zondag met Alice en Moyer.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 Want dit had, dit, had, dit, had, dit, had, dit had ook jij niet voorzien dat het zo lang zou gaan duren. Ja, niemand, niemand denk ik. Dat uh, is heel triest. Maar toen liep ik enige, ja, tijd ge, enige tijd geleden bij jou langs en ik zag uh, volledige activiteiten uh, binnen het huis. In ieder geval, jullie waren even aan het schaften. Maar uh, je hebt daad de, de, de, de bij het woord gevoegd en uh, je bent uh, de, de binnenkant een beetje uh, aan het opvleuren geweest. Nou ja, de, de, de, de, uh, ik vond dat we al een aardig mooie tint hadden.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 Ja. Dus we hebben er toch die beslissing maar genomen, maar we wisten eigenlijk niet dat we, dat we zo lang dicht zouden blijven. Nee, maar je, hebt, maar je hebt op een gegeven moment van de nood een deugd gemaakt. Ja, ja het was even een, een financiële pijnlijke ja. beslissing. Exercitie. Alleen ja, we zijn wel achteraf heel erg blij dat we het gedaan hebben, want het is gewoon een heerlijk gevoel om, om nou in de zaak te zijn. En als je die mooie vloer ziet met het geheel, de het hele zaak het is het mooi, vind ik zelf, ja. maar die vloer maakt het helemaal af natuurlijk.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 Wie ben ik? Ik kom... Uh, ben, Rob ik, en ik, ik, ik kom... Op... Een, ik ben gewoon een kroeg die, die ja. een, een cafeetje heeft. Uh, Har Harm en ik uh, komen uh, 1 juni 2 uur bij je. Dan gaan we het er even uitgebreid <laughs> over hebben. Nou, dat is gerateerd, ja, ja. Ben je dan open, Ron? Ja, ah. ik ben 12 uur gewoon open. Ik denk dat de hele Halterstraat wel... Uh, en, uh, het is niet alleen de Halterstraat, maar het Gasthuisplein en het Kerkplein... Die zijn gewoon open, denk ik, om 12 uur. Ja.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 Ja. Sorry, ik heb geen plek meer voor je. Dat doet het mij ook heel veel pijn en dan uh, breekt mijn hart ook. Alleen, ja, ik moet het wel zeggen tegen je. Ja. En, ja. Dat moet, en dan moeten de mensen wel begrip voor je. Ik hoop dat ze dat hebben. Nou, even goede vrienden hoor. <laughs> <laughs> nee, nee, ja, het is nee. nee, nee moeilijk <laughs> om, het is ook voor een café heel moeilijk om reserveringen te doen. Ja. Want eh, uh, reservering, ja, uh, hoe laat kom je? En dan komen ze een kwartier, een half uur later. En hoe lang blijf je? Dus ik weet niet, als iemand door, zeg maar om vier uur komt, en hij komt om half vijf, ja. en iemand heeft ook gere gereserveerd om zes uur en je denkt nou die man van vier uur die zo'n zes uur wil weg. Ik ken die dus, ja, het is allemaal zo rommelig. Ja weet je wat, uh, Ron, wat nou die achterliggende gedachte natuurlijk achter die uh, reservering is?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 Dat soort dingen allemaal, ja, daar hebben, hebben we er altijd al mee te maken gehad hoor, dus uh, ja, okay. dat is altijd al in zicht. Uh. Ja, we hebben het nu over die, uh, die festivals, Sanford Live en dergelijke, we hebben ook het muziekfestival Sanford, daar ben je natuurlijk ook uh, nauw uh, betrokken bij geweest in ieder geval, dat weet ik even Nogstijds. nog steeds. Ja, ja. Ja. En dan lees ik op de website van ja, tot 1 september inderdaad mogen er gewoon geen evenementen georganiseerd worden.